China en de Verenigde Staten hebben nieuwe plannen gepresenteerd om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. President Obama wil dat de uitstoot van de VS in 2025 met zeker 26% is afgenomen ten opzichte van 2005. Zijn Chinese collega Xi belooft voor het eerst om de groei van uitstoot te beperken. Beide landen zijn samen verantwoordelijk voor 40% van de wereldwijde uitstoot. Dagblad Trouw heeft sterke vermoedens dat een redacteur bronnen verzon voor zijn artikelen. Een onafhankelijke commissie gaat de artikelen nalopen, schrijft de hoofdredactie vanochtend in de krant. In overleg met de advocaat van de redacteur wordt de naam van de journalist niet bekendgemaakt. En ook schrijft de krant niet over welke artikelen het gaat. De journalist is vertrokken bij de krant. De Tweede Kamer heeft ingestemd met de uitzending van 100 militairen naar Afghanistan. Alleen de PVV en SP hebben grote bezwaren. Nederland gaat trainingen geven aan hoger personeel van de Afghaanse politie en het leger. Volgens minister Koenders is de missie veel meer dan eerdere Nederlandse bijdragen gericht op eigen verantwoordelijkheid van de Afghanen. De Nederlandse militair, die zegt Osama Bin Laden te hebben doodgeschoten, heeft voor het eerst een verhaal gedaan op de televisie. De 38-jarige Rob O'Neill gaf een interview aan Fox News. En daarin zei hij dat hij er niet op had gerekend dat hij de missie zou overle overleven. Zijn ex-collega's zeggen dat hij niet degene was die het fatale schot loste. En ook vinden veel van zijn collega's dat O'Neill nooit uit de school had mogen klappen. Het weer dan vanochtend wat zon, vanmiddag en vanavond bewolking en af en toe regen en het wordt zo'n 12 graden. Dit was DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Joel Chopra van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 van Amsterdam richting Amersfoort. Daar staat er een ongeluk tussen knooppunt E1 en Hoeveelaken 4 kilometer. Bij Knoopend Hoeveelaken is 1 reis ook dicht. A4 richting Amsterdam bij dorp 3. A9 Alkmaar richting Amstelveen 4 kilometer tussen de knooppunten Raasdorp en Batuverdorp. A12 in de richting Den Haag, fort den haag 3. A13 richting Rotterdam tussen Delft-Noord en Delft-Zuid 3 kilometer. A15 Nijmegen. Wegen richting Gorkum, tussen Ochtend en Tiel, West 3. A20 in de richting Gouda, tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht 3 kilometer. En op de A27 vanuit Breda richting Utrecht, daar staat ook 3 kilometer file tussen Kloopend Gorkum en Lexmond. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ik zie als ik dans, steek ik mijn hand op, ga mijn voeten zo Ik voel mijn kansen. als ik dans, gooi jij je haar je zo lekker dat het als ik dans, steek ik mijn hand op, ga mijn voeten zo Ik voel me als ik dans, gooi jij je je zo lekker dat ik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 this way i was born Real bad. in a brain in my head Op internet. Www.ZiefmZandvoort.nl 106.9. Ziefm Ziefm I'm, I'm good. Good.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 Pajamas live in effect and I don't waste time On the mic with a dope rhyme Jump to the rhythm, jump, jump to the rhythm, jump And I'm here to combine Beats and lyrics to make you shake your pants Take a chance, come on and dance Guys, grab a girl, don't wait, make a twirl It's your whirl, and I'm just a squirrel Tryna get a nut to move your butt to the dance floor So yo, what's up, hands in the air Come on, say yeah, everybody over here Everybody over there The crowd is live and I will do this food. Party people in the house Moon mm.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 so say It's my baby.